Het schut met het NOS-journaal. De gemeente Den Haag gaat vanaf morgen asielzoekers uit Ter Apel opvangen. De nood bij het aanmeldcentrum in Groningen is dit weekend zo hoog... dat asielzoekers dreigen op het gras te moeten slapen, meldt Den Haag. Daarom zeggen ze bereid te zijn 100 tot 120 asielzoekers op te vangen... in een hotel in Kijkduin. Het gaat om volwassen mannen, vrouwen en stellen. Er zullen geen kinderen worden opgevangen. Het hotel heeft 50 tot 60 kamers beschikbaar voor het COA. Hamas heeft de vrijlating van een tweede groep gijzelaars uitgesteld. Een hogeplaatste bron bij Hamas zegt tegen de BBC dat daartoe is besloten... omdat Israël in het noorden van Gaza maar drie van de honderd vrachtwagens met hulpgoederen heeft doorgelaten. Of dat klopt is niet te verifiëren. Ook zou Israël boven het zuiden van de Gazastrook met drones hebben gevlogen... en dat zou tegen de afspraken zijn van de vierdaagse gevechtspauze. Israël ontkent dat dit het geval is. Vandaag zou een tweede groep gijzelaars door Hamas worden vrijgelaten. Gisteren werden de eerste 13 burgers door Hamas overgedragen aan het Rode Kruis. In tenminste drie plaatsen in Nederland is Sinterklaas vanmiddag gearriveerd met Zwarte Pieten. Gebeurde in Enter, Staphorst en Slochteren. De burgemeester van Enter zegt dat voor de actie geen vergunning is afgegeven. Ze zegt dat de alternatieve intocht gemoedelijk verliep. In Staphorst werden tijd en locatie pas op het laatste moment bekendgemaakt om te voorkomen dat het feest zou worden verstoord. In Slochteren was wel een officiële intocht. Daar demonstreerden zo'n 25 actievoerders van kick-out Zwarte Piet. De ME hield ze op afstand. De burgemeester van Washington heeft de noodtoestand afgekondigd. De Reden is de toegenomen criminaliteit in de stad. De misdaadcijfers breken dit jaar record naar record. En dan met name de jeugdcriminaliteit. Deskundigen denken dat het komt doordat criminelen vaak minderjarigen inzetten... omdat zij lagere straffen krijgen. Het weer verspreidt over het land, vallen er buien, lokaal met hagel, het is 7 tot 9 graden. Ook morgen regen, vooral in de middag, dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zijn. stel jezelf vandaag: ben jij niet veel meer waard? On de lippen stift op zijn kaar. Oh. Oh. Oh. Oh. Ik zie het op zijn vraag staan schat. Maar jij bent veel meer waard dan dat. Ik zie het op zijn vraag staan schat, maar jij bent veel meer. Hey, uh -huh. Getcha!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 What time is love?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 We uh -huh.